Eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is NOS Journaal. Het gemeentebestuur van het Groningse Pekela neemt maatregelen tegen overlast door asielzoekers. Zo gaat de politie extra surveilleren. Verder komen er voorlopig geen nieuwe bewoners bij. Zo'n 100 inwoners van Pekela protesteerden gisteren bij het asielzoekerscentrum. Ze zeggen dat asielzoekers uit Oost-Europa vrouwen lastig vallen en stelen uit de supermarkt. Staatssecretaris Dijkhoff begrijpt de frustraties, maar hij wil eerst weten wat er precies aan de hand is. Als de asielzoekers inderdaad uit Oost-Europa komen, dan wil hij ze zo snel mogelijk uitzetten. Steeds minder reizigers in het OV vergeten uit te checken. Vorig jaar lag het percentage op 1,3 tegen 1,7 in 2014, melden de vervoerbedrijven en consumentenorganisaties. De verwachting is dat het aantal mensen dat vergeet uit te checken na hun reis nog verder daalt tot de afgesproken 1%. Opvallend is juist dat meer reizigers geld terugvragen omdat ze zijn vergeten uit te checken met een OV-chipkaart. Het waren vorig jaar bijna 580.000 tegen 440.000 in 2014. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is supergezond, dat zegt zijn lijfarts. Volgens hem slikt Trump cholesterolverlagers en heeft hij overgewicht. Maar hij rookt en drinkt niet, zegt de arts. De gezondheid van de presidentskandidaten is een belangrijk thema geworden in de campagne. Dat begon vorige week toen Hillary Clinton onwel werd tijdens de herdenking van de aanslagen van 11 september. Haar arts zegt trouwens ook dat ze heel gezond is. De Filipijnse president Duterte heeft in zijn tijd als burgemeester een justitiemedewerker doodgeschoten met een oezie. Dat heeft een voormalig huurmoordenaar van Duterte gezegd tegen de BBC. Volgens hem heeft Duterte in 25 jaar tijd meer dan duizend criminelen en politieke tegenstanders laten ombrengen. Duterte ligt internationaal zwaar onder vuur over zijn zelfverklaarde oorlog tegen drugsgebruikers en dealers. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Mogelijk valt er in de avond een regen- of onweersbui in het zuiden. Morgen vallen er overal enkele buien. Schijnt de zon af en toe. Het wordt tussen 22 en 24 graden. En dit was het NWS journaal Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, wat ik altijd zo leuk vind. Dan heeft Bob non-stop wat, wat in petto. En eerlijk gezegd, ik vond het een heel mooi nummer. Dus geef hem, geef hem nog een kans. Hier is Cock Robin. Dat was dan een, een opening uh, om even nog in de herkansing te geven... van het laatste nummer wat je in het uh, vorige uur hebt uh, gehoord. Geen jong ZFM. Want uh, Thomas zat uh, sinds gisteren of hier, gisteren zat hij op de boot naar Newcastle. En uh, toen uh, ging ik even het vraagje stellen van... Oh, kijk nou eens, hij loopt gewoon, <laughs> hij loopt gewoon door. Ik zal hem even dichtgooien, deze fijne, fijne Rick. Want anders dan uh, krijgen we dus... Uh, ah, dat krijg je als hij op autoplay staat YouTube. Dan... Uh, dan krijg je dus dit soort uh, flauwekul. Uh, wat wou ik zeggen. Uh, Thomas die, die zat uh, dus op de boot naar Newcastle. En ik kreeg uh, meteen het antwoord ook op de vraag van... Is hij er dan ook vanavond? Nee, dat was hij niet. Want uh, voor het donker was hij ook niet uh, terug uit Engeland. Het schijnt een, een of andere werkweek uh, te zijn waar hij uh, mee doet. Dus een uh, reden waarom uh, de non stop programmering eventjes is gelopen. Nou, volgende week schijnt Jong uh, CFM er dus wel te zijn. Kleine vergadering dus uh, van mijn kant. Uh, de... Maar we hebben vanavond ook weer live muziek. Ik zou nog eventjes aan Jeroen willen vragen of hij deze microfoon hier bij deze tafel wil, uh, wil uh, pakken. Want, dan de, want die, de, de, de, de microfoons waar hij achter zit, dat zijn de zangmicrofoons. Die gaan we straks uh, gebruiken. Dus, uh, dus we pakken deze uh, en dan uh, gaan we eventjes de kleine introductie doen. Want ja, uh, we hebben vanavond live muziek. En uh, Jeroen komt uit Rotterdam. Goedenavond Jeroen. Goedenavond. Nou ja, Brille is het. Maar... Brille, ja. ja, ja. ja, ja, ja maar... Regio Rotterdam. Regio Rotterdam. Ja, ja groot Rotterdam. Brille. Nou, we moeten moet ja. het al goed, even goed zeggen dat het Rotterdam, of, uh, Brille is natuurlijk. Ja, um, ja want, want jij... Uh, hoe lang ben je bezig? Toch... Ben je, ben je al kort bezig? Of is je muziek... Uh... Nee, ik ben al mijn al, al hele leven bezig met muziek. Je bent een hele leven ja, bezig ja, ja, ja. met muziek. Um, ja, want, want de EP die ik uh, kreeg... via uh, mensen van de Pop-Unie... Ik zal meteen ook gelijk uh, even mijn kaarten op tafel leggen. Want ik schrijf af en toe nog wel eens een recensie voor de Pop-Unie. En dit is de reden waarom Jeroen ook hier zit vanavond. Uh, want uh, hoe, uh, hoe is dat uh, gegaan? Uh, want... Ja, nou, je bent ik... al je hele leven dan bezig met muziek. kom, hoe is dat dan gekomen? Dan in ja, kijk, je bent je hele leven bezig met muziek. Je begint met, uh, met beentjes, ja. uh, rockbandjes, coverbandjes, uh, mm. dat soort dingen. Langzaam uh, maak je je eigen, ga je eigen muziek schrijven. en uh, ja. Op een gegeven moment uh, ja, viel er ergens een kwartje zo van, uh, dan moet ik uh, dit soort muziek maken. Ja. En dat maak ik, uh, is Nederlandstalige, uh, ja, soort singer-songwriter muziek. Ja. Daar maak ik het nou eigenlijk al een jaar of tien zo. En uh, altijd wel veel dingen opgenomen zelf thuis. Maar uh, een uh, jaar geleden dacht ik van ja, ik moet het nou eens echt, uh, echt wat, wat beter, professioneler aanpakken. En de koe bij de hons, uh, uh, Bij, zo is bij het. zoiets, uh, ja. ja. En, uh, en toen heb ik een uh, producer ingehuurd. En, uh, en we zijn uh, een paar nummers gaan opnemen. En dat ja. is uh, die EP geworden die ik uh, naar de popunie heb gestuurd. Ja. Ja. En uh, daar uh, gaan ze dan op een gegeven moment een aantal recensenten vragen. Van uh, wie zou uh, daar wat over kunnen schrijven. Toen kwamen ze bij mij uit. En uh, nou, toen heb ik hem even afzitten luisteren. Maar hier en daar zat ik af en toe <kwijnt> Ik wel even wat weg te slikken. Want uh, je, het leek net alsof ik... Aan de hand werd meegenomen uh, met de liedjes die je uh, uh, die, uh, geschreven hebt. Ik, uh, ik ben nu aan het drift gaan zoeken van wat had ik ook alweer geschreven. Dus, uh, maar uh, even in het kort de EP die je uitgebracht hebt. Want die dateert alweer van denk ik rond vak, Nee, voor de zomer nog. Ja voor, voor, de zomer nog. Voor, voor de zomer. Hij is in verschillende dagen in 2015 opgenomen. Ja. Uh, en toen heb ik hem uh, ergens begin 2016 uh, heb ik hem, als het ware, is die af met, de, ja, natuurlijk ook de artwork gemaakt en het laten dupliceren en al dat I soort dingen. Dus, uh... Geen werk uh, van gemaakt? In nee, de zeker van... niet, dit keer niet, nee. Nee, ik, ik, ik heb hem gevonden. Google is er wat dat betreft een uitkomst. Uh, uh, de Nederlands, uh, Nederlandstalige EP Singer Songwriter... Uh, ja, ik, ik heb hem. Uh, uh, ik, ik ga even het verhaaltje zoals ik het uh, bij de Popunie heb, uh, heb gedropt. Hij pakt zijn akoestische gitaar en zegt. Ik ga de wijde wereld in. Misschien heeft Jeroen en Ramen wel in mijn ziel gekeken, want als klein jochie ben ik ooit eens boos geweest op mijn ouders. En heb ik toen ook deze woorden uitgesproken. Alleen na een paar passen op de Loenenmarkt... ben ik er toch achter gekomen dat er ietsje meer bij komt kijken. Nou, daar begint hij dan mee. Uh, want het, is, uh, het gaat ook over re de reis. De lange reis, Ja, reis heet ja. Het. Ja, ja. ja, ja. En, uh, en ja, ik weet niet of je die nummer, dat nummer vanavond uh, ook gaat spelen. Ja, die komt voorbij. Oké, dus vanbij. <laughs> die komt voorbij. <laughs> ja. um, wij hebben ook. Uh, de zee roept, hebben wij ook. Vanwege het feit dat wij hier natuurlijk aan de kust wonen. Maar ja. ik denk dat dit in Brille Nou, je hebt ook iets met water. Praktisch, uh, ik... praktisch aan de kust. Ja, ja, ja, nou, het, ja, ja. Hetzelfde verhaal, denk ik. Ja. Uh, is dat ook een bron van inspiratie, dat je dan bijvoorbeeld uh, dan toch uh, eventjes, misschien met een pennetje in een papiertje of eventueel met je gitaar, nou, dat, ge, dat je, dat nou, je kant ja, op in, in het geval van de Zee Roept, die tekst is ontstaan, uh, ook aan de kust, maar dat was eigenlijk op vakantie in Frankrijk, ja. uh, ontstaan. Ja. Uh, dat was inderdaad uh, op een vakantie uh, aan de kust, dat is dat, is dat nummer wel ontstaan. Ja. Ja, ja. Oké, okay, euh, nou we gaan uh, zo uh, luisteren naar, uh, naar de muziek die jij... Uh, want je bent niet alleen, je hebt nee, Amse heb, uh, meegenomen. Uh, ik heb Amse, Amse de Jong meegenomen ja. is de, toetsenist. Ja. Uh, we heb ook, ik heb ook een, een, een band uh, geformeerd uh, ja. een tijdje terug. Mm -hmm. uh, waar, we, waar we ook mee, mee optreden. Ja. En voor dit uh, radio dacht ik van nou neem ik uh, Amse mee. Heel, uh, het komt wel heel erg dicht bij hetgeen uh, wat uh, gehoord heb op de EP. Dus uh, wat, wat, ja. ik, uh, wat, ik, uh, wat ik. Even uh, voor de mensen thuis die zitten te luisteren: van wat gebeurt er dan straks? Nou, ik zeg erbij, Door de toetsenist klinkt het haast uh, net zo als uh, wat, uh, wat, uh, wat je op de EP hoort. Iets. Iets uh, zuiverder, omdat uh, dat, uh, jullie met z'n tweeën zijn. De, dat is het uh, verschil. Ja, want, ja. Met een hele band zit er natuurlijk zit er toch even wat meer dynamiek in. Uh, nou ja, we gaan het zo horen. Prima. Ja, uh, dank even voor, uh, voor de introductie. Dat was okay. uh, Jeroen. Uh, die, die gaat zich uh, zo dadelijk uh, klaarmaken voor uh, twee nummers. Want we gaan eerst die twee nummers, uh, de eerste twee nummers laten horen. En dan draaien we ergens uh, nog uh, tussendoor twee nummers. En dan uh, mogen ze het volgende blokje van twee doen. Dus dat is een beetje in het kort de agenda. Al die mensen die denken van... Uh, uh, ja, uh, leuk, uh, die, uh, die kok Robin en uh, noem maar op. Maar het gaat natuurlijk ook om de muziek uh, die, die we niet kennen thuis. Nou, ik uh, ga je op je wenken bedienen. Volgende week kan ik je nu al vertellen... komt er weer iemand uit de omgeving van Rotterdam. Elby Toro, wie is dat? Ga je straks horen, want uh, er staat iets uh, klaar voor, uh, voor, uh, voor, voor dat nummer. Uh, maar volgende week is het ook de buurt aan Lisa en de Lumberjacks. Want die gaan in het patronaat een uh, EP-Vivid uh, presenteren. En wat uh, zou er nou allemaal op staan? Nou, bijvoorbeeld uh, dit, dit, dit, bijvoorbeeld. Uh, dit is een uh, nummer uh, wat Lisa en de Lumberjacks ook bij ons hebben gespeeld. Precies een jaar geleden alweer, jongens. Dus het gaat heel erg hard. Hier is Hurricane. Het was hem dus, Elby Toro. En hij eh, komt hier volgende week eh, spelen bij ons in uh, de studio van uh, ZFM Zandvoort. In het programma wat we dus, uh, nu doen tussen 8 en 10 Alternative FM. En uh, we gaan eventjes naar de andere kant. Want daar zitten uh, Jeroen en Amsterdam klaar. Om de eerste twee nummers uh, te gaan spelen. Uh, Jeroen, welke, uh, laten we beginnen bij het begin. Welk nummer ga je mee beginnen? We, we beginnen met Vergeten Wereld. Vergeten Wereld? Ja. Ik leef mijn droom, ik leef mijn droom in mijn slaap. Ik slaap mijn leven, slaap mijn leven lang in mijn droom. Waar? Kijk door mijn ogen, verplaats jezelf en wees niet bang. Zweef op mijn wolk mee, kijk naar beneden en laat je gaan. Huh? You know? Vergeet de wereld Maak je eigen ook niks uh, veel gezegd. Uh, als je goed naar de woorden en de muziek luistert, dan worden de woorden en de muziek ineens ook beelden. Tenminste, dat heb ik ook bij dit uh, mooie nummer wat je net uh, hebt gespeeld. En ben ik heel nieuwsgierig welk nummer je nu ons uh, mee gaat verblijven. Ja. Verblijden. <laughs> Het volgende heet uh, Avondrood. Het past ook precies bij de, ja, bij de tijd van het jaar eigenlijk. Hoewel, als we naar buiten lopen, dan is het nog een beetje warm. Het lijkt nog net zomer, maar het, het begint dan zo'n beetje... zo'n kabbelend jaargetijde te worden als de herfst. Als de bladeren een beetje verkleuren en noem maar op. Avondrood. Ja, ik vind, ik vind eigenlijk wel, dan uh, vind ik de avonden het mooist. Ik weet niet hoe het met jou is. Ja, ja, nou ja vandaar het nummer ook. Ja. <laughs> Goed. We ja. gaan direct natuurlijk nog veel meer van je horen. Dank je voor uh, dit moment. Uh, we gaan uh, weer uh, terug naar uh, de muziek. Uh, zoals we ze ook kennen. Uh, ja, we hebben nog meer Rotterdamse uh, muzikanten hier. Uh, hoewel, Jeroen heeft net gezegd, die komt het brielen. Maar ja, het ligt onder de rook voor Rotterdam natuurlijk. Um, die is deze dames ook geweest. Leuk uh, verhaal. Ik uh, zat in de veronderstelling dat uh, Brechtje Sanne Lacour uh, degene was die Got to Go heeft uh, gemaakt. Nee, dat werd ik uh, keurig netjes op mijn vingers getikt. Dat uh, liedje is geschreven door Michel Ebbe. Uh, die heeft het uh, gebruikt uh, voor Graveltown. Nou, hebben ze bij Graveltown hebben ze uh, onlangs Live at Lloyd uitgebracht. Uh, uh, die uh, EP die is denk ik nou koud twee weken uit. Uh, ik heb hem. Dus uh, we gaan ook uh, dat nummer Gotta Go. We hebben hem vorige week uh, al gedraaid. Uh, of nee, twee weken terug hebben we hem hier gedraaid. En um, vorige week uh, of twee weken terug zei ik uh, toen... Uh, van dat nummer was ook door Bregje Sander Lacour geschreven. Nou, uh, lopen er dus dwarsverbanden tussen Michel Ebbe en Bregje Sander Lacour... En we hebben ze dus nu ook maar gevangen in een blokje van twee. Uh, natuurlijk het eigen nummer van Brechtje, wat ze onlangs heeft uitgebracht. Letter to Romance. Gevolgd door het nummer van Graveltown, Wat je dus uh, uh, uiteindelijk uh, ook hebt uh, kunnen beluisteren in Deloitte, in Rotterdam. Uh, destijds hebben ze dat nummer ook uh, live ten gehoor gebracht. Got to go. Dus dat zijn dus de twee nummers waar je nu naar gaat luisteren. Met promise of belief and raging heartbeats Where it was laid down to sleep To begin with Words of love hung in the air and several disguise springtime a breath of freedom after all it was never said cause you're be Hell to the signal that is burning strong. I got the receiver, giving me control over every mindless soul. Make me an offer I can't refuse. Ain't God? En dat was, waren ze dus. De mannen van Graveltown met God to go. Dat was dus de uitvoering zoals zij hem hebben gemaakt. En op een gegeven moment uh, zei Michel: ik weet niet wat het is. Maar misschien moet een vrouw dat maar uitvoeren. En toen heeft Brechtje hem uitgevoerd en stond hij ook op uh, haar album, dat laatste album, wat ze, uh, nou ik denk in 2014 heeft uh, uitgebracht. En het nummer dat nummer, uh, of dat album, dat heet The Keeper of the Changing Winds. Dat is het album wat Brechtje een paar jaar geleden heeft uitgebracht. We gaan weer eventjes uh, kijken en uh, luisteren. Nou, wij kijken. Maar de mensen aan de andere kant van de radio die luisteren straks weer uh, naar Jeroen en Rama, die bij ons uh, te gast uh, zijn. Uh, ik uh, ga ze. Uh, ja, want uh, je gaat nu, Jeroen, weer. ...twee nummers van de EP pakken. Ja, ja, ja. de eerste is uh, Onderweg. Onderweg, ja. ja, daar had ik nog iets, uh, iets bijzonders. Uh, leuk verhaal was ook dat, ik, dat jij op een gegeven moment in de studio zat... ...en ik ging het nummer en dus toen zei de producer ook iets uh, over dat nummer, toch? Ja, ja, ja, ja, ja nee, dat klopt. De, het het begin doet sommige mensen ergens aan denken. Ja, nou, ja. dat laten we dus lekker in het midden. Uh, de mensen die de recensie van de PopUnie hebben gelezen, die weten dat... En uh, nou ja, het is gewoon voor, uh, voor, voor ons onze weet en voor de mensen een thuis een vraag. Hier is Onderweg. Langs grazende koeien. En groen grijze weiden, langs razende auto's die stilstaan in rijen, langs vluchtige wolken en stoffige wegen, langs donderend onweer en hozende regen. Aan Hollandse dijken, langs hoevende molens die mijlen verrijken. Langs lachen en huilen, met tranen en tuiten. Langs alle gedachten, van binnen naar buiten. Het landschap vervaagt, het licht wordt al feller. Je denkt terug aan de plaatsen waar je geweest bent. En waar je vandaan komt, wie je hebt gekend. onderweg. Uh, en dan die tweede? Dat is uh, De Zee Roept. een wow, beetje toepasselijk natuurlijk, omdat we uh, hier natuurlijk aan zee zitten. Hier is Jeroen Rama, Andermang. Kliffen Turend naar Zee. Vandaag blijft hij stilstaan en wenkt naar de meeuwen Hij vraagt heel dwingend wanneer. Antwoord, kijkt hij daarboven? Voor even is hij een standbeeld aan zee. De meeuwen gaan zitten, één op zijn schouder, één op zijn hoofd en op zijn armen twee. De zee, de zee roet. Zo blijft hij stilstaan Minutenlang stilstaan Totdat de roep komt de roep komt uit zee, het standbeeld ontwaakt en geeft haar een antwoord. De meeuwen lachen, ga met hem. Het blijft natuurlijk een bron van inspiratie. Um, want ja, ergens zit er ook een beetje de vergelijking met uh, dat uh, mooie nummer wat Freek de Jonge ook uh, geschreven heeft over de wandeling van Ameland. Is dat zo? Ja, ja ik, uh, kom nog wel, ik kom nog wel eens <laughs> op Ameland. En <laughs> da daar, uh, daar was dat, uh, dat, dat nummer, dat heeft ook een beetje die dat gelaagdheid uh, van uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Uh, van iemand die eigenlijk niet thuis hoort in die gemeenschap en dan op het strand uh, komt. Maar jij beschrijft hem eigenlijk ook heel mooi... met die, die meeuwen. Dat zie ik ja, dan ook ja, echt ja, voor ja. me. Dat, uh, <laughs> ja, dat heb je goed gedaan. Dus. Okay. We gaan uh, straks in het, uh, in het laatste uur... nog uh, twee nummers uh, van uh, Jeroen en Amse horen. In uh, ja, het uh, afsluitende uur van Alternative FM. Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, meer uh, dingen. Want uh, we hebben ook hier een uh, lief meisje gehad uh, bij ons. En die is inmiddels... Ontdekt door Giel Belen. Ja, ja, dat had uh, al veel eerder gemoeten naar mijn idee. Ik heb ooit nog eens tegen vaderlief uh, gezegd... dat uh, deze dame een beetje te vergelijken is... met een hele grote snelheidsduivel... die uh, eerder dit jaar als enige Nederlander de Grand Prix uh, wist te winnen. Tenminste, uh, ja, dat is nog uh, geen enkele andere Nederlander gelukt in de Formule 1. Max Verstappen, daar heb ik uh, de vergelijking mee gemaakt. En zij, ja, vind ik eigenlijk ook wel... En uh, in Hilversum beginnen ze dat inderdaad door te krijgen. Uh, het is inmiddels uh, al zover dat Gabby liever, want daar heb ik het over, uh, uit Waterland... Uh, inmiddels ook een studiosessie heeft uh, doorstaan met Empty Road. Dat is een studiosessie. Um, het gaat dus uh, bij Giel's talentenjacht om van slaapkamer naar stadion. Nou, ik zou bijna zeggen... het is alsof Gabby gewoon weer hier in de, de studio staat te spelen. Hier is Empty Road. I feel walking down this empty road. is right Dat was het dus. Uh, dit was even Gabbie lieve in een uh, vogelvlucht, om het dan maar eventjes uh, zo uh, te omschrijven. Um, heb ik dan nog wat tijd over? Ja, dat heb ik. Maar dan moet ik eventjes uh, fijn gaan zoeken. Van wat uh, gaan we dan? Oh, ok, dan hebben we nog, uh, nog wel iets leuks uh, wat we nog uh, kunnen draaien. Uh, dit is uh, tot aan het nieuws van. Negen uur te horen. Ik heb het uh, ook niet, uh, niet zomaar. Uh, want ik, want ik, ik had een aankondiging uh, gemaakt uh, op Facebook over die Elby Toro, uh, die volgende week uh, dus uh, te horen is. Maar ik zei uh, in uh, het delen van dat uh, van het nummer zei ik uh, van ja, maar er komt nog natuurlijk nog veel meer uit Rotterdam. 2014 uh, was, uh, was dit nummer een, uh, een heel mooi uh, nummer. Uh, wat uh, wat uh, mij eigenlijk ook wel greep. Het is uh, eigenlijk een uh, sprong die in het diepe wordt gemaakt. En bovendien... een van de leden uh, is ook het producerspad uh, gegaan. Dat is ook een van de, de oprichters van, de, van deze Rotterdamse band. Die ook... en dan heb ik nog een, uh, nog een stukje tekst... dat ze in het voerprogramma hebben gestaan van Sue The Night. Inderdaad, dat hebben ze ook nog gedaan. En uh, ze hebben een, uh, hun laatste album, wat ze Dodo... daar heb ik al heel wat weggegeven... hebben ze gepresenteerd in de Rotown. Ik dacht in 2015. Nou, dan weet je ongeveer over wie je het hebt. En dan weet je ook dat je dat uh, nummer dus nu uh, gaat horen... tot aan het nieuws uh, van 9 uur. Halfway Station. En dat nummer dat heet The Great Beyond.